Ik heb net Mia en Hans bij me gehad. Balk heeft Hans gevraagd om iemand uit de algemene dienst voor de instituutsraad aan te wijzen. Ze dus willen daar Mia voor nemen. Die zal gekozen moeten worden, maar als die gekozen wordt, dan uh, zit jij er niet in. Mm. Dat zou ik wel jammer vinden. Als daar straks inderdaad het beleid wordt bepaald. Ja, dat zou ik ook jammer vinden er niet voor de afdeling volksnamen in kunnen komen? Ja, ik geloof dat Koos daar elke voor wil nemen. Maar elke komt er toch al namens overlegorgaan in? Ja, als dat van de grond komt. Waarom zou het niet van de grond komen? Dat soort onzin komt altijd van de grond. Ja, ik wil er ook wel aantietere personeel in gaan zitten. Dat kan natuurlijk niet. Waarom kan dat niet? Omdat de democratie zo niet werkt. One man, one vote. Zullen we er met elke over praten? Elke uh, is naar het archief. Dan maandag maar. Denk er nog eens over. Ja. Gert. En? <laughs> niet goed zeker? Ik ga nog even zitten. Uh, het is met zwier geschreven. Met uh, flair. Het leest gemakkelijk. Het leest snel. Maar? Maar voor het bulletin is het nog niet geschikt. Oh. <laughs> Mijn belangrijkste bezwaar is dat je de feiten gebruikt als illustratie bij de theorie, in plaats van dat je de theorie baseert op de feiten. Ik denk wel dat je in grote lijnen gelijk hebt, maar je moet dat nog bewijzen. Als je dat doet, dan wordt het een verdomd goed artikel. Ik heb aantekeningen gemaakt. Uh, als je nou eens begint met die te lezen, dan praten we er daarna verder over. Ik ga nu naar huis. Laat je niet ontmoedigen. Je kunt het best. Met kan beter. Tot maandag. Laat je weekend niet bederven. Daarvoor is het niet belangrijk genoeg. Uh. Wat ben je laat? Moeten we wat met Gert bespreken? Hoe was het vandaag? Goed. Gewone dag. En jij? Hm. Je begrijpt zeker wel dat ik behoorlijk pissig ben over je kritiek. Dat begrijp ik. Maar wat doe je eraan? En eerst zei je nog dat je die lezing zo goed vond. Ik vond hem als lezing goed. Ik vond ook dat je het goed bracht. Maar als artikel vind ik het te dun. En wanneer wou je er nu met mij over praten? Ik kwam eigenlijk eerst aan Ad en Mark laten lezen. Als jij hem op Ad's bureau legt, met Koning... Met Jaap. Met jouw kritiek? Jaap. Nee, zonder mijn kritiek natuurlijk. Kun jij straks even langskomen? Ik kom. Misschien dat Ad of Mark er anders over denken. Ik moet, nu, ik moet nu even naar Balk. Ga zitten. Je hebt de agenda voor de instituutraad gevonden... Die uh, heb ik gevonden. Ik wou om tien uur een voorvergadering houden met de hoofden. Ik heb een brief gehad van het bestuur van het hoofdbureau. Je brief over de opheffing van de commissie blijkt nogal wat opschudding te hebben veroorzaakt. Ze stellen nu voor om een raad voor de volkscultuur in te stellen. Wat heeft die dan voor functie? Uitsluitend adviserend. Ze hebben dus geen toegang tot het bestuur van het hoofdbureau? Dat heeft alleen de wetenschapscommissie. Wij denken erover om een um, redactieraad voor het bulletin in te stellen. Dat lijkt mij voorlopig voldoende. Die kan dezelfde functie vervullen. En wie wou je daar inzetten? Daar moeten we nog over praten. Dan uh, schrijf ik dat we het voorstellen in overweging nemen en er zijn tijd op terug zullen komen. Dat lijkt me goed. Dat was het. Uh, waar wou je straks over praten? Ik wou de agenda definitief vaststellen en voorstellen om Hoevers als notulist aan te stellen. Tot straks dan. Jaar Hoeveel is het nu? 12 millimeter. 12 millimeter verzakt in hoeveel? 12 jaar? Ja, sinds weer. Introkken in 69. Zullen we toch de Rijksgebouwdienst nog eens bij moeten halen? Doe jij dat? Dat zal ik wel doen. Um, ik ben gisteren opgebeld door Freek. Hij wil stoppen met de bibliografie. Dat zou vervelend zijn. De reden is, maar hij wil niet dat dat als argument wordt aangevoerd... dat Richard niets uitvoert en dat hij gek van hem wordt. Dat kan ik me voorstellen. Heb jij ander werk voor Richard, maar urgent werk... zodat hij niet het gevoel heeft dat hij bij de bibliografie wordt weggehaald... het geeft geen haast, want Richard is er op het ogenblik toch niet. Dat is trouwens een tweede probleem... Jantje ergert zich eraan omdat ze hem regelmatig ziet fietsen en omdat hij weigert een briefje van zijn psychiater over te leggen. Dat is een probleem. Zou jij niet weer eens met hem kunnen praten? Ik ben bang dat er niets anders op zit. Heb jij eigenlijk een indruk hoe het nu met die bibliografie staat? Was het niet de afspraak dat hij het volgend jaar klaar moet zijn? Maar halen ze dat? Daar zou ik nog eens naar moeten informeren. Ik heb geen idee... Doe dat dan ook eens, want ik ben bang dat we daar straks met die nieuwe commissie groot glazen mee krijgen. Dat zag je al op de laatste vergadering. Dat zou me niet verbazen. Wat wil je dat ik met die lezing van Gert doe? Misschien wil jij die ook eens bekijken of ze geschikt is voor de bulletin. Wille, mag ik niet meer dat weten? Uh, als dat kan, waar ik er deze week met jou en Mark en Gert over praten. En niet met de hele afdeling? vind ik wat zwaar. Uh, ga jij donderdag mee met de promotie van Vredeburg, Moet dat? Ja, ik vind wel goed als we er met een paar zijn. Ik wil Mark ook vragen. dus is volgens een belangrijke man. Balk wil Simon voorstellen als notulist. En hij heeft een brief van het hoofdbureau gehad als antwoord op mijn brief. Stond erin? Er is zeker weer wat aan de hand? Ik denk het, ja. Yeah. Koning? Dag meneer Koning, met Schaars. Meneer Schaars. Ik ben secretaris van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. Mm -hmm. Wij hebben de gewoonte om voor onze jaarvergadering een spreker uit te nodigen en daarbij is uw naam genoemd. Mm. Mijn vraag is nu of u daartoe in principe bereid bent. Uh, voor Wanneer is dat? Volgend voorjaar. Volgend voorjaar? Ja, ik weet uit ervaring dat het verstandig is om er bij tijd bij te zijn. Dat is het ook, maar um, uh, ik kan u daar nu nog niet op antwoorden. Kunt u mij in oktober nog eens bellen? In oktober? Ja. Uh, uh, dan noteer ik dat. Uh, Dank u in ieder geval uh, vast wel. Uh, dag meneer Koning. Dag meneer Schaars. De Vereniging voor Landbouwgeschiedenis vraagt of ik een lezing wil houden. Ze hebben je ontdekt. Toen ik toch nergens wat vanaf weet. Waar gaat hij naartoe naar huis. Oh, nou, dan zou ik maar liever een omweg maken. Nee, dit is de weg naar mijn huis. Vandaag niet. Teruglopend naar de keizersgracht... dacht hij aan de jongens uit zijn buurt die zich twee dagen na de capitulatie aan het eind van de Laan. ...waar de Duitsers van panzerwagens hadden opgesteld met de vijand En hij zag zichzelf lopen 41 jaar later best een jasje aan zijn hand. Een brave burger die zich netjes getrokken... en niet goed te vrezen. Zijn er problemen? De deurkruk. Resultaat van een krachtig schoonmaakbeleid. Ik ga wel even een schroevendraaier halen. Kan Wichtbold het dan niet beter doen? Als ik hem zo gek krijg. Uh, meneer Wichtbold, de deurkruk van mijn kamer is stuk. Daar zou die gemaakt moeten worden. Kunt u dat niet doen? Daar ben ik niet voor. Daar is de Rijksgebouwendienst voor. Gaat u dan schroeven draaien voor me? Als ik hem maar weer terugkrijg. Met koning? Met Jaap. Wil je vragen of ze voor mij meenemen één pak halfvolle? Ik heb het genoteerd. Kom eens kijken. Het raam van Chitschke is vannacht opengewaaid. De kruk van het raam is ook stuk. Het wordt tijd dat we een nieuw gebouw krijgen. Ik krijg net een telefoontje dat Lien ziek is. Wat heeft ze? Een griepje. Gek dat ze mij er niet op opbelt. Ja, dat weet ik niet hoor. Wacht nog even, er is hier een raamstuk. Wat moet ik daarmee? Dat moet de Rijksgebouwendienst doen. Ik zal het doorgeven. Graag. Heb jij gisteravond nog iets van die relletjes gemerkt? De stuk is kruk. De veer is gebroken. We zal er een niet slot moeten. Ik hoor van Wichpel dat de deur ook stuk is. Waarom kan Wichpel zoiets eigenlijk niet doen? Wichpel mag van de dokter geen trappen lopen, zegt hij. Maar hij gaat er ook naar de eerste verdieping? Omdat daar de wc is. Daar krijg ik genoeg over te horen. Truift hij eigenaardig, Muf. Draagt hij altijd, Muf. Dat ligt dan aan Ad of aan mij? Nee, dat bedoel ik niet. Het zal wel zijn, omdat er een week niet gelucht is. En het raam? Dat is hiernaast. Misschien dus kan je ook een de jaring gaan. Het gebouw blijft verzakken. Je bent gekozen. Maar nu zie ik op de agenda dat het werk van Wigbold straks ook ter sprake komt. Moet hij daar dan niet zelf bij zijn? Het moet vannacht opengewoond Ik vertegenwoordig hem wel, maar als er over hem gesproken wordt, dan is dat toch beter. Ik zal het doorgeven aan de Rijksgebouwen die kijken of we een nieuw gebouw krijgen. Dat is beter. Als dat punt ter sprake komt, zal ik dat voorstellen. Graag. Dat stuk van Gert. dat kan zo niet, hè? Nee, dat kan niet. Dit is dokter Randers taal, werkhypothese, maar hij bewijst niets. Zo doen antropologen dat. Ze ontlenen een model aan de literatuur en daar zoeken ze dan de feiten bij. Maar, maar zo kan bij ons niet. Wat wou je nu dat ik doe? Je kritiek op schrift zetten en aangeeft geven. En als Mark het dan ook gelezen heeft, praten we erover. Ja. Moeten we niet naar beneden, Instituutsraad, ik ga met je mee. Is iedereen er? Ja. Ik heb Hoefers gevraagd om de vergadering te notuleren. Hij is bereid dat ook in de komende tijd te doen, voorlopig voor een jaar. Als niemand daar bezwaar tegen heeft, is daarmee punt uh, 1 van de agenda afgehandeld. Uh, <coughs> punt 2, vastleggen van de besluiten van de stafvergadering. Uh, uh, uh, ik wou mijn voorstel op de agenda om de vergadering bij... Toerbeurt laten notuleren, nog wel graag toelichten. Ja. Uh, door iedere keer een ander te laten notuleren, voorkomen we dat het secretariaat een instituut wordt. Dat is in ons belang. Ik vind dat we de vergaderingen zo informeel mogelijk moeten houden. Dat maakt ze ook uh, opener. De rode. En hoe wou je dat dan organiseren? In een alfabetische volgorde. En Wigbol en Gouden ook, zeker. Dat zullen mooie natuurlijk worden. Nee, de leden van de instituutsraad natuurlijk. Oh, je wou het toch onszelf laten doen? Daar voel ik niks voor. Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken. Ben je blij dat Simon die klus wil opknappen? Het is toch ook beter voor de continuïteit? Ik ben dat met mevrouw Laurier eens. Wie is er voor het voorstel van de heer Koning? Elshout, de Nooier, van Itergem. Dat is het voorstel verworpen. Punt 2. Vastleggen van de besluiten van de stafvergadering van 21 januari. De besluiten van de vergadering van 21 januari werden vastgelegd. Punt 3. Regeling openbaarmaking van binnenkomende en uitgaande stukken. Ter tafel ligt een voorstel van de koning. Werd staande de vergadering vervangen door een regeling die door balk werd ontworpen. Punt 4, voorstellen van de heer Koning voor de wijze van aankondigen van de publicaties en symposia. Die tot nu toe onder de auspicie van de verschillende commissies waren verschenen... ...werden door rentjes en Kloosterman met steun van een meerderheid zo geamendeerd... ...dat ze niet meer te herkennen waren. Hij liet het over zich heen gaan.